En een voorspoedige start. Dit is Martijn Eijhuis met het NOS Journaal. Minister Hennis van Defensie is in de problemen gekomen... door een gesprek met haar Amerikaanse collega over de JSF. Hennis zou in het gesprek een afspraak met de Amerikaanse regering hebben gemaakt... over de prijs van het toestel, melden Bronnen aan de NWS. Toen er daar in de Kamer naar werd gevraagd... ontkende de minister dat ze een garantieafspraak had... Het is de vraag hoe de Kamerleden daar vanavond over zullen oordelen in het debat over de JSF. En of ze vinden dat de minister hun voldoende heeft geïnformeerd. In de Noord-Hollandse plaats Kukkiërs woedt een grote brand in een loods. Er is veel rook. De hulpdiensten zijn in grote getalen uitgerukt. In de loods was niemand aanwezig. Volgens de brandweer werden er in het pand bouwmaterialen opgeslagen. Vanwege de rook gingen in het naastgelegen heemsteden de sirenes af... Mensen in de buurt moeten hun ramen en deuren sluiten. De Tweede Kamer wil dat de salarissen van directeuren van woningcorporaties... onder de CAO komen te vallen. Dan geldt er automatisch een bovengrens en zijn de salarissen openbaar. De Kamer doet een oproep aan brancheorganisatie Edes om dat te regelen. Vorige week bleek uit een steekproef van FNV Bouw... dat directeuren zichzelf vorig jaar op de valreep nog salarisverhoging hebben gegeven. Begin dit jaar werd een wet van kracht die voorschrijft dat ze hun salaris gaan afbouwen. In India is een Amsterdammer opgepakt voor handel in LSD. Samen met een Indiaanse handelanger zou die drugs hebben gesmokkeld van Europa naar India. De twee werden op heterdaad betrapt na een tip dat ze een drugsdeal gingen sluiten in Delhi. Bij zijn arrestatie had de Amsterdammer 1200 LSD-zegels bij zich. Stukjes papier waarop vloeibare LSD's aangebracht. Die hebben een hallucinerende werking als ze op de tong worden gelegd. De Nederlander wordt er ook van verdacht dat hij hars heeft gesmokkeld. Het weer wisselt bewolkt en veel buien, soms met onweer, hagel en zware windstoten. Aan zee waait het hard tot stormachtig. Morgen, geruimt het regen en aan zee een Zuidwesterstorm. Dit. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw, warmte, kerst. Zie, dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Alternative FM. Heb jij die kerstman uh, gezien, Marcus? Uh, ik hoor uh, iets, iets met, uh, met bellen van, uh, van sleetjes en, uh, en dergelijke. Maar, nee, ja. wel Sinterklaas, maar die zit achter me. <laughs> ja, Sinterklaas. Inderdaad, die. Ja, nee, dat heeft weer een hele lange historie, maar daar gaan we zo wel even wat over zeggen. Hier is X. Dat was hem, het begin van deze fijne opening van deze Alternative FM, 11 december. Ik vond het wel leuk wat Marcus zei. De kerstman, die hoorden we hier, hoorden we gewoon, geloof ik, voorbij komen. Maar, nou, hoe zat het nou, Marcus? Nou ja, de kerstmaar hebben we niet gevonden, maar Sinterklaas wel. Ja, Sinterklaas wel, ja. De Sint man. is er gewoon. De Sint is er, ja, hij is er inderdaad. Ja, Frank Doesburg, dames en heren thuis, dat heeft te maken met een wayback. Ik uh, geloof back in the old days, jongen. 2012, geloof ik. In december 2012, toen deden maar in ieder geval rond uh, Het was rond Sinterklaas, ja, ja. Dat, dat weet ik zeker. Uh, er was een een of andere band die deed mee. En die band die heette... Nou, laten we dat maar even zelf uh, luisteren naar Paper Fisher. Hoe ging dat ook alweer in die periode? verder met een onvervast stukje punk-rock. Ga er even lekker bij zitten, zou ik zeggen. Ook de band die nu voor jullie gaat optreden was finalist tijdens de Eimond Popprijs. En daarom stonden zij ook afgelopen versie van Bekenstein Pop op een van de podia. Dat deden ze met een hoop plezier en het was ook lachen daar. Toch, kids of niet? die mensen hier hebben daar in het natte gras van Bekenstein gezeten. Hebben nog steeds natte billen ervan geloof ik. Maar goed. Um, deze jongens kennen elkaar al. Of tenminste zijn met deze band bezig sinds 2006. En je kan het ook echt een hechte vriendenclub noemen. Ze zijn een tijdje uh, gestopt, eigenlijk wil zeggen. Ze hebben wel gerepeteerd, maar de vorige zanger had behoorlijk stemproblemen en uiteindelijk heeft hij de band verlaten. Inmiddels is er een nieuwe zanger en sinds eind vorig jaar zijn ze weer helemaal klaar voor het podium. Kunnen we wel verklappen? Er is net een nieuwe EP uit met de titel Don't Wave Your White Flag. Die hebben jullie ook allemaal al, of niet? Oh, goed zo. De rest kan hem kopen na het optreden voor slechts 3 euro. Koop je rijk, support je local. Ik zou het doen. Ik ga het ook doen, by the way. Even kijken, wat kan ik nog meer voor mooi zeggen? Oh ja, dat gaat heel lekker met de band, want begin volgend jaar gaan ze naar Londen. Maar nu, eerst dus hier, bij de Ropacta Award. Geef een enorm plaats voor Translator! Nou, dat was hem dus. <laughs> dat was hem dus. Uh, Frank uh, Doesburg, in, uh, in tijden dat we dus uh, nog uh, op een podium stonden bij de Rob Akda -woord. Yes. Want dat ja. was uh, uh, even de aanleiding om even de intro van, uh, van Paper Fishing mee te nemen. Ja, voor de mensen goed. die ja, Voor de mensen die uh, geluisterd hebben en denken van, is dit er alweer een aflevering van uh, de Rob Akda -woord? Nee. Dat heeft te maken met Frank, want Frank uh, was uh, de frontman van de Translated. En aangezien wij dus nu al een, uh, ook een uitgebreid archiefje hebben van de Rob ja. woord, ja, kunnen we dus er ook uit gaan putten van... Uh, hey, die gasten die hadden we ja. al eens eerder gezien, weet je. Dus uh, kijk, en, uh, uh, ik vond het zo mooi. Want uh, toen, uh, toen ik jou op Facebook uh, tegenkwam met uh, dat nieuwe materiaal... waar we vanavond aan gaan luisteren... is, uh, is het wel zo dat, uh, dat Tim van Doorn... Daar hebben wij, Marcus, uh, beide wat mee. Uh, de aanleiding is uh, geweest om jou hier uh, uit te nodigen. Ja, goed. Hè, wat een coïncident. Ja. ja. Betekent ook weer, hoe klein is de muziekwereld? Nou, zo klein dus. Heel, uh, heel klein. klein. Uh, Frank dus uh, frontman geweest destijds van Translated. Tim van Doorn, dames en heren thuis. Uh, ooit finalist geweest van de Grote Prijs van Nederland. Maar, wij hebben hem ook een paar keer hier in de uitzending. telefonisch, weliswaar. Uh, in de uitzending gehad over het werk wat hij uh, aan het maken was. En tegenwoordig resideert hij in... Ja. Antwerpen, hè? Ja. ja. Uh, jij weet al, bijna alles van hem, want jij hebt een tijdje ja, met natuurlijk. hem gewerkt. Uh, dus. Ja, natuurlijk weet ik alles ja, van hem. Hoe, laten we even beginnen bij het begin. Hè? Translated, ja. dat is eigenlijk uh, waar we je van kennen in, uh, ja. in het beginsel. Uh, dat was een punkband. Hoe, wat, heb jij iets met punk vroeger? Hey, ik ben er eigenlijk in feite ingerold. En wat me wel heel erg aansprak is de energie die vanuit de muziek kwam. Uh, die we die avond ook, nou ja, die zetten we eigenlijk altijd wel neer. En met punk, ja, voor some reason, we konden er over mee terecht. Dus we speelden letterlijk elk weekend speelden we wel één of twee keer. Ja. En in de meest afgetrapte plekken, maar af en toe dus ook in, uh, in wat grotere <lacht> dingen. Dus, uh, <laughs> ja. Maar het, het was één groot avontuur. En. Uh, ja. Ja, en wat geleden begon uit die vriendengroep en is daarom wel echt een, een plannetje groter gegroeid. Ja. Maar op een gegeven moment hebben we alles overboord gegooid, we hebben de melk weggehaald. En we de voelden... melk weggehaald, ja. dat ja. hebben we nog gespeeld. Ja, Jezus. En, uh, en ja, toen voelde het als een, als een goed eind, dus we hebben we nog een slotshow gedaan in uh, nou ja, Heemskerk, de regio waar we origineel vandaan ja. kwamen. lokaal zeker, lokaal, ja. Ja, ja, ja, dat dacht ik ja, al. Ja, dus daar moet je wel heen ja, Daar moet je inderdaad wel heen, ja. Voor de rest is er vrij weinig. <laughs> <Ja>. <laughs> Nee, die heeft die nou, Heemskerkers het maar niet horen. Uh, ja, nou... Zandvoort ja, hebben, maar je we hebben baan helemaal niks, hoor. Wat <laughs> dus, nou goed, uh, daar, daar hebben jullie eigenlijk dus met een biertje erbij uh, de boel afgetankt uh, yes, en yeah. ja, afgesloten. En toen had afgetankt. jij ja, ja, netjes, netjes. Toen had jullie besloten, of jij had besloten in ieder geval... ja, ik wil toch wat in die muziek gaan doen, of doorgaan in de muziek. Ja, ik had mijn solo-plaat al gemaakt in de tijd van Translated. Alleen altijd op plan B gehouden. Ik, ja. uh, ik had mijn cd gemaakt in 2012, mijn allereerste plaat. En mm -hmm. daarmee heb ik ook inmiddels al over de 100 shows gespeeld, ook in het buitenland. Mm -hmm. Maar dat was altijd een plan B achter Translated. Maar ja, toen ja. Translated stopte, toen uh, ja, ben ik daar gewoon verder gegaan met mijn solowerk. Dus ja. uh, nou nu ben ik weer hier. ja. Want uh, zo is het uh, verhaaltje uiteindelijk rond. Ik uh, denk het. Ja, want het aardige de aanleiding was, uh, Marcus zei al: van ja, Sinterklaas is er wel. Want uh, <laughs> dat was bij te optreden, want dat was in de uh, tweede voorronde zo'n beetje. Eerste of tweede voorronde? Ik denk de tweede. Ja. En de tweede was het, ja. uh, Marcus, uh, geloof ja. ik. Ja, want het was uh, 1, 1 december geloof ik 2012. En zo in elf was het ergens in die december mate. Ja, ja, die ja de het was vlak Interklaas. voor Sinterklaas. Het was vlak voor Sinterklaas in die. Volgens geval. mij was dat de vierde ofzo. Ja, ja, ik wilde vanaf zijn 4 of 3 december. De een was het wel twee. Nee, maar. maar het was, het was, het was er. <laughs> nou, nou, dan gaan we weer een. Wat, wat was het nou? Nee, uh, het was in ieder geval voor 5 december. Want op een gegeven moment stond jij op het podium. Verkleed als Sinterklaas. Ja, dat was ja. bij dit optreden wat ik, wat ik net de intro ja. had laten horen. Ja, dat uh, leek een goed plan destijds. Ja. Uh, <laughs> Daar haalde je toch wel uh, wat nu fans niemens. mee. Uh, haalde je toch nee. wel wat fans mee op. Uh, in ah, dat, uh, het is super mooi dat we dat die avond gedaan hebben. Ja, echt, uh, echt wel. Ja, en na afloop komt er dan zo'n slimejurk als ik. En uh, hij staat nog uh, helemaal uh, kokend van, uh, van, uh, van de warmte het dampen, uh, Uit ja. het dampen. En ik uh, mijn misschien de uittrekken. Nou, uh, het is tot je om mij uh, te woord, geloof ik. Uh, ja. Het was uh, wel een gruwelijk leuk uh, gesprek, uh, geloof ik. Ik moet me nog herinneren. Ja, ik hoop dus, uh, dat jij het weet. Ik, uh, ja, uh, <laughs> dan moet ik hem weer gaan zoeken. En ik, ik heb er alleen weer... een goede herinnering aan. Ja. En voor de rest, ja, als je nog materiaal hebt, dan kijk uh, ik hem er later in. Zou, zou, uh, zou ik even kijken? Want uh, hij staat nu toch open. Dus dan moet ik even kijken of daar ook die interviews tussen, tussen staan. Ik denk het niet. Ik denk het niet dus... ja, misschien is dat ook maar goed. Nee, maar. Dit is, <laughs> het is, is, is me goed ook. Dat, uh, dat, want dan moet ik uh, dat weer ergens uh, thuis weer uh, gaan zoeken. Laten we interviews maar zijn. met zijn. Uh, Oververhitte Sinterklaas. Ja, ja. Maar het was wel dat apparaatje wat ik dus nu nog steeds heb, waar ik mijn gesprekken mee opneem. Dus kun je nagaan, lang heb ik dat ding al. Maar goed, dat was twee jaar terug. Twee jaar? terug. Ja, sorry, we zijn twee jaar terug. En in die tussentijd heb jij dus niet stilgezeten. En is de aanleiding dat wij dus nu... Even nog een keer... Even terug spoelen. Ja. Moet even terug. Uh, is het dus nu de aanleiding dat jij een nieuwe EP heeft, uh, hebt gemaakt... en die wil jij graag binnenkort lanceren hier in de regio? Nou, om heel eerlijk te zijn. Afgelopen zondag heb ik hem gelanceerd in het Patronaatcafé. Dus Nog hij, beter. Hij is al uit. Al hij vier is... hele dagen. Ja. Vier hele dagen is hij uit. Ja, ja, ja. We lopen achter. dit is niet de ah, bedoeling. Nou, goed, maakt niet uit. Maar wij hebben wel volgens mij het eerste radio optreden. Kijk. Ja, die heb je binnen. Die hebben we ja, ja. wel, wel binnen. Kijk. Dus uh, het lijkt wel uh, een beetje dat uh, Jack en de Wedderman uh, verhaal. Hè? Die, uh, die hadden ook uh, op een gegeven moment alles goed geregeld. Het patronaatcafé, uh, promotie uh, heel goed voor elkaar. Was het uh, druk bij, uh, bij jou? Uh, ja, ja? Dat is bijna vol. Dat bedoel ik dus. Ik alleen nog een muis bij. Maar ja, die uh, kwam helaas Piep Piepste de muis in het voorhuis, zo'n <laughs> beetje. Maar niet, uh, wat, wat, wat, wat heel erg fijn is, is dat je dus uh, nu uh, hier bent en een deel van dat materiaal ook gaat laten horen. Neem maar aan Tot. dat je ook nog wat oud-werk uh, kan laten horen. Ik, ik denk er nog even over na. Ja, ja want Marcus uh, houdt ervan uh, dat hij minstens zes nummers uh, speelt vanavond. Ja, dus, uh, nou, dat, dat gaan we wel redden. Ik vroeg hem al, hoeveel kan je spelen? Maar dan gaat hij de hele avond vol spelen, ben ik bang. Ja, to we zitten hier. Uh, <laughs> <laughs> ja, nou, het is, wel weer, het is wel leuk als we dus van de, van de Rob Agda-woord gewoon weer mensen terugzien. En dat ze dan weer een uh, flinke wat stappen weer verder uh, zijn gemaakt. Uh, we een paar weken terug hadden we Arianna Abbestee met uh, Riders' Rain. Die hebben meegedaan ook als Riders' Rain, uiteraard. Yo. Maar uh, daarvoor ook nog hebben zij, uh, heeft zij samen met Vincent meegedaan in No More Band. One More Band, No More Band heet Echt? het nu. One, more band. Ja, One more band, No More Band onder de Ja, nummer. het is No, no More Band. More band. <laughs> dus, maar die, die, die, dat zijn ook, die zijn ook verder uit Die zijn ook verder doorontwikkeld. Dus. zal dus dat wel, wel, wel fijn als we dat weer terugzien. Dus, Absoluut. Ja, nou, ik, ik, ik heb wel heel veel nu teksten gedaan. Het wordt nu tijd dat ik me weer eens eventjes iets laat horen. wat de wat, wat radio en muziek betreft. Let's get high! En dat is van Felipe Fernandez. En wie is Felipe Fernandez? Nou, luister zelf maar. Het is uh, een beetje ook uh, gemaakt, nou mee, mede mogelijk gemaakt... door Thijs de Melker van de TJ Sound Studio in Amsterdam. En dit is eigenlijk het materiaal wat het ooit uh, is geworden. Mooi, een beetje jessie en een beetje funk-achtig geheel. When you look at me, can you see through me? Is there something to hide, or are we riding his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 Samen. second hour your body shiny, it's diamond your heart is strong it's gold maybe wipe your eyes you gotta so forget him said you 'Cause you never came and you never would. You hope the world would take care of business when the made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free? Life. Dat we hem al hebben. Want uh, morgen uh, gaat hij echt officieel gelanceerd worden. Dit nummer van Isaac Bullock and Friends. Lioness heet het. En uh, het is uh, de bijdrage van Isaac voor Serious Request 2014 in Haarlem. Ja, dat, uh, dat hadden we goed uh, begrepen. Want, uh, en dan zal ik eerst even het uh, geluid van uh, de boxmars even af gaan zetten. Want uh, wij uh, zitten en we kijken nu... In het uh, gezicht van een andere Halemse muzikant. Want ja, uh, hij heet Frank Doesburg. En hij komt volgens mij. Je komt toch gewoon? Ja, inmiddels kom ik uit Haarlem. Klopt. Zie je? je komt inmiddels uit Haarlem. Ja. Uh, met de medewerking van een, uh, een uh, geïmporteerde Nederlander in België. Nee? Tim van Doorn, als je zit te luisteren, dan weet je dat ook weer. <laughs> <laughs> Goed. Uh, Marcus, uh, ga ga weer... Ja, Marcus, ga ik nu even vragen of hij uh, dat ding even aan kan zetten. Want dan kan hij hierheen. Uh... Doe maar rustig aan. Want uh, de, de, de camera loopt. En dan zou ik uh, aan jou willen vragen: laat maar horen met welk nummer ga je beginnen? Right, this is The Roots. Dat is de eerste single van mijn nieuwe CD. Oké. Okay. Oké. Okay. Voor all those night out sail again So if you want me I could go back If you want me I could go back too Mindless drifting on the road and another phone Denmark. Another hundred miles untold. Crows on the crime scene, but a story's never told. If you want me, I could From this stop, born town. So if you want me, I could go back. If you want me, I could go back too. Thank you. Yeah, yeah, yeah, yeah. En dan is het uh, natuurlijk uh, de uitdaging om het tweede nummer te spelen. Alright. En dat is? Um, dan pak ik Eldorado. Eldorado. Dat is in principe de laatste track van mijn CD'tje. Eldorado van, uh, van het laatste CD'tje. Oké. Okay. Alright. Years of searching for yourself. This could be your tale. No father, mother, no one. You're living by yourself. The silent, year in bed bedsheets. No surrender, no defeat. The longer. Your friends are missing out on you Someone took your place Though you never were far away Though you never were far away But in my mind I am rich It's my one-way ticket to El Dorado But in my mind, I am rich It's my one-way ticket to El Dorado are the greatest scar I collected them all My body's just a cover My mind's the greater frame But in my stories The hero I. But in my mind, I am rich. It's my one-way ticket to, to El Dorado. But in my mind, I am rich. It's my one-way ticket to, to El Dorado born leader, the underdog, the undertow is what you got. The new born leader, the underdog, the undertow is what Uh, de, de, kop, de kop is straf in ieder geval voor de, de eerste twee nummers dank je voor, de, voor even het uh, moment Yo, en goed. het Eldorado is natuurlijk wel onbomen zon ja. zo'n zo gevoel, maar het, zal het liedje wel niet helemaal het is de kunst altijd vind ik inderdaad om de wat, wat zwartere boodschap te verpakken in een wijsje wat mensen nog net aan het trekken zeg maar ja, ja, ja. Maar goed, daar gaan, gaan we het zo nog wel even over hebben. Is goed. Dankjewel voor, voor, het, voor het moment. Straks gaan we natuurlijk nog wat meer van hem horen. Zeker in het tweede uur. Dit is altijd eventjes een mooi moment om even de boel op te starten. Want we gaan natuurlijk ook even met Frank zelf praten. Over typische winterplaten gesproken. Een lijstje ja, was op een paar, een paar weken terug of anderhalve week terug op uh, de profiel van Basil de Groot... dit is uh, de muziekdirecteur uh, van uh, 3FM... Nou, daar zag ik uh, hele leuke winterplaten staan. Maar uh, toen had ik zoiets van... ja, wacht eens even, maar ik heb er zelf ook een. Alleen, hij is wat, uh, wat minder bekend... maar wellicht dat we uh, daar wat verandering in uh, gaan brengen... Uh, de komende tijd. Hij is al in september uitgebracht. Toen had hij nog niet helemaal de aandacht die hij eigenlijk verdient... Want het is een weergeloze single geworden van de Rotterdamse band Halfway Station. We hebben ze hier ooit uh, gehad om te vertellen over hun uh, album destijds. Uh, waar, uh, waar Frans uh, Hagenaar van uh, de Excelsior uh, veel uh, bemoeienis uh, mee gehad. Maar dit is The Great Beyond. Goede tekst, maar Dito ook een hele goede song die erachter steekt. of going back, and you admit that it's not right. It took me by surprises. Is it real? What a feeling. I must be sure that I don't want to go Sadness in his eyes. I don't wanna leave this world wonderland. To give it all. I don't wanna go. I don't wanna leave this world I don't wanna take back. My don't. But the sadness in his eyes. waren ze, Nexo Shape met Wonderland, uh, wat ze hadden gemaakt hier, en Wonderland, oh, dat komt mooi uit, want uh, als het goed is gaat zaterdag weer onze ijsbaan open, hier in Zandvoort op het Raadhuisplein, en uh, wij als CFM Zandvoort zijn dan altijd bereidwillig om ook uh, om Leo Miezebeek dan een handje te helpen door het geluiden hier en daar een beetje te leveren voor die in ijsbaan. Wonderland. En ja, het heet ook Winterwonderland. Oh ja, ja, de, ja, ja dat, daarom hebben we hem ook gedraaid. Dus, Neem hem niet kwalijk. Nee, er is altijd <laughs> een aanleiding voor om zoiets te draaien. Nee, Frank, er is altijd wel over nagedacht over dit soort uh, dingetjes. Um, even over, over daarnet. Want je zei van Eldorado, ik heb het uh, verpakt in, uh, yeah. in een leuk wijze. Maar uh, ja, ik heb hem niet helemaal gevolgd. Is dat een beetje de donkere kant van het leven wat jij beschrijft dan? Het is eigenlijk wel standaard waar mijn liedjes naartoe gaan. En ik probeer... Um... Ja, ik pak altijd redelijk autobiografische uh, verhalen die ik zelf meemaak of heel dichtbij zie. Nou, dat is redelijk cliché. En ik, ik probeer inmiddels toch een soort levenswijsheden op die manier uit te dragen. Maar je pakt daarin wel ik pak vaak wel de wat zwartere, minder prettige thema's. En dan probeer ik het nog met de muziek enigszins luchtig te houden. Een beetje uh, echt jaren zeventig traditie bijna. Daar heb je ook wat mee. Met ja, FF. absoluut. Ja, ja. In wat voor opzicht? Ja, Nieuw Jong ben ik al echt... Die dat is eigenlijk geweest. wel de godfather hè? voor een hoop... Uh, met de rest. Ja, ja, een nieuw jongetje. Maar ook juist omdat hij... Uh, alles wat hij daaromheen nog gedaan heeft. En al die rare platen ook van hem. En, uh, dat houdt het redelijk open. Maar ja, gewoon de absurdheid bijna van een nieuw jong. En, uh, en die, die kon ook spelen met die zwarte elementen verpakken. In een redelijk luchtige uh, track, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat is een beetje uh, eigenlijk uh, de manier waarop jij je verhalen probeert ja, te vertellen. Het, ik schrijf al vanaf mijn veertiende, maar het is ja. ook op die manier gewoon gegroeid zonder dat ik het door had. Ja. En later ga je het terug relativeren. Ja. Oh, dan weet je heel duidelijk waar het vandaan komt. Ja. Uh, heeft de muziek altijd een rol in je leven gespeeld? Ja, als 14-jarig knulletje ben ik zo'n beetje begonnen met, uh, met harken op mijn gitaar. En toen, dat, dat, dat, harken op je gitaar? Ja, toen was het echt harken. Ja. Echt uh, drie akkoordjes en dan denk je dat je wel toe nou, goed... Echt bijna status quo achter gaan <laughs> vreven. En dan zit je volgens mij op je slaapkamer. Yes! Ja, Bap, bap, over horen En yes! dan heb je die drie akkoorden te bakken. Ja, precies. En dan is ook zo weer... Zet ze dan niet... Ja, ik, ja. Met, je, met, de, met de mond ik, en dan gapen. Van... Ik had geluk... gelukkige familie waar dat muziek altijd wel een rol speelde. Dus ja. die was wel animo voor Maar inderdaad, <laughs> het, begint, het, het, het klonk nergens na. En als vijftienjarig ja. jochie speelde ik allemaal van die jaren 70 koffertjes in... Uh, in Beverwijk, en Heemskerk en dat soort dingen. En, uh, ja, want daar kom je oorspronkelijk vandaan, hè? Ja, daar kom ik origineel vandaan. Ja. Ja. Um, maar nu uh, in Haarlem. Um, ja. Hoe anders is dat uh, voor jou? Als, uh... ja, het, is, het is weer even zoeken naar mijn plek. En uh, ik heb uh, te, nou, met mijn vorige band translated. En zelfs de band waar ik daarvoor in zat, Johnny Noos, had ook al redelijk regionaal succes. Ja. Um, nou ja, dan ben je in Heemskerk, dan kennen we een halve dorpje. Dat is ja. echt een heel verschil, zeg maar. In Haarlem moet ik lekker van scratch beginnen, maar dat... Ja. dat ik heb nu een mooi beginpunt vanuit Patronaat Café... dus ik ga van hieruit proberen Haaland te veroveren. Ja. En de rest van Nederland daarbij, als het even kan. Ja. maar ik denk uh, met een goede producer als Tim... Ja. Ja. denk ik dat je wel een heel eind uh, Hij heeft groot werk gedaan, om allemaal platen inderdaad. Je hebt ja. allemaal extra instrumenten toegevoegd. Ik speel natuurlijk nu in mijn eentje. Ja. Echt alleen zang en gitaar. Ja. En uh, op de plaat ook pianopartijen staan erop. En er staat zelfs ukulele op. En, uh, ja, daar is hij op, goed in. Alles, uh, ja. Ja. ja, hij heeft echt... We hebben een soort speeltuindag gehouden in de studio... En we hebben alle ideeën die we hadden. Tim had ook nog een paar hele concrete ideeën over een plaats, ja. dus dat was gaaf. Ja. En we hebben gewoon alles uitgeprobeerd. En op een gegeven moment konden we gewoon partijen wegskippen. Maar ik geloof dat we bijna alles gehouden hebben. Nou, spreekt hij eigenlijk ook uh, als het gaat om teksten te schrijven, van, van zijn liedjes, ook uh, dezelfde taal als wat jij doet. Ik denk of? dat we daarin iets anders zijn, maar dat was juist ook de mooie wisselwerking. Hm? Ja, want Tim, Tim is wat beter in. Uh... Zit meer, in, oh, uh, ja, meer op reis. Dan heb ik altijd meer het uh, gevoel dat je ergens. Uh, als ik naar zijn teksten luister, hè, dan ja. ook. Onderweg. Onderweg? Ja. En dat is misschien een goede. Hij schrijft sowieso iets luchtiger dan wat ik ja, denk. Ja, dat vind ik wel, ja. Ja. Dat is, dat uh, is, maar maar hebben, jullie daar, hebben jullie dan ook lopen sparren tijdens, uh, tijdens de opname van? Uh, nee, van ja, deze... het, in zoverre ik heb ik de is van mijn liedjes wel naar, naar hem meegenomen, dat opgenomen he. Vandaar, ja. We hebben meer instrumentaal lopen sparren, zeg maar, Textueel, okay, ja. dat, uh, Textueel dat misschien niet. voor de volgende keer. Nee, maar dat zou kunnen, natuurlijk. Ik heb voor mijn tekst altijd een heel concreet doel hoe ja. ik het wil hebben. Dat valt bijna niet aan te tonen. Ja. Daarna ben ik echt heel. Uh, uh, Niet-democratisch. <laughs> maar dan moest je natuurlijk wel uh, he, de, de trein in. Uh, helemaal naar de, naar de andere kant van het land. Want ja, waren hebben toen de nog in Enschede. Dat is juist een sport. Ja, ja, ik, met mijn vorige CD heb ik ook naar België, Groningen, Maastricht. Ik ben nog in Griekenland beland ermee. Dus het <laughs> maakt allemaal niet uit. Dat... Ja. ja. Uh, is dat ook een beetje uh, meteen ook het uh, bestaan zoals jij op dit moment uh, bezig bent? Eigenlijk uh, alleen maar uh, als een soort nomade kijken waar je, ja, waar je het beste dat, dat de het muziek dat. kan opnemen en ook laten horen? Klopt, dat is ja. wel waar ik mee bezig ben. Ik heb nog een, een gewoon baantje erbij, dat doe ik overdag zeg maar. En ja. s'avonds dan ben ik het liefst alleen maar onderweg met muziek en, uh, ja. en bereik bereiken van proberen te vergroten. Of in ieder geval het belangrijkste is gewoon dat... Nee, dat mensen naar luisteren. Ik wil gewoon dat de boodschap uit de liedjes gehoord wordt. En ik ja. denk dat ik daarin ook echt iets... Ik vind mezelf geen buitengewoon goede gitarist. Absoluut niet. Maar ik denk dat ik tekstueel echt wat kan toevoegen. Ja. En dat probeer ik over te dragen op mensen. Ja. Want Eldorado, waar ging dat dan echt over? Ik heb het Schandiaap. Jaap. Niet helemaal op zitten ja, Daar ben ik nou bij eindelijk in de buurt. Ja. Dan, uh, dan presteer je dit. Ja. Eldorado, nee, <laughs> maar... dat, is, dat is het meest autobiografische liedje van de plaats. Wel grappig dat je daarover begint. Dat ja. uh, gaat eigenlijk over een beetje. Uh, mijn vriendin, die heeft ook een uh, behoorlijk verledelijke daarop. Uh, dus ah, ja, daar je hoeft niet in details over. te treden, maar. Nee, uh, ik het is een algemeenheid houden. Het kan klopt. overal uh, in het leven gebeuren dat iemand een heftig ver, uh, yes. verleden met zich meedraagt. en uh, uiteindelijk een nieuwe start wil maken Klopt. met een nieuwe persoon. En daar gaat het liedje denk ik over. Als e het zo, uh... Enigszins. En daarop ben ik het er vrij nieuw voor te relativeren van, uh, but in my mind, I am rich. Van, weet je, ja, uiteindelijk ja. wat je meemaakt is wel wat je vormt in het ja. leven. en Als je heel veel meemaakt, denk ik dat je er uiteindelijk wel een, een sterke persoon van wordt. Ja. Er zijn ook zoveel mensen die maar een beetje grijs de massa volgen. En, en... Nou, dat is precies ook mijn... Hè, het lijkt wel of we weer dezelfde taal spreken. Maar het ja, dat... uh, heeft uh, ja, grijs bestaan ja, daar, wil ik, daar, daar wil ik eigenlijk niks meer. Uh, dat, dat wil ik eigenlijk niet zoveel meer. Ik, ja, natuurlijk, als je de realiteit uh, niet uit het oog wil verliezen, ontkom je er misschien niet aan. Maar waar het mij ja, gaat. Sommige mensen is dat leven je... echt met oogkleppen op ja. en uh, die zien voor de rest niks meer. En die hebben ook weinig waardering voor kleine dingen. Het is alleen, nou, ik, kan me echt, ik kan me daar echt kant voor maken. Maar. Ja, want er was ooit nog ergens in een van die voorrondes van de robben was... Uh, All against All Odds. Oh ja, ken ik. Yeah. Mark Roosloot en z'n kon uiten. Yeah. Die hadden op een gegeven moment ook een liedje geschreven. En die zeiden van ja, je kan wel een hele, hele avond... Uh, naar een, een of andere commerciële zender... en alle alles shit tot je nemen. Maar wake up, weet je. Uh, ja, is, uh, daar hebben ze, een, uh, hebben ze een liedje over geschreven. Ik ben even kwijt welke dat is, maar... Uh... Nou, al denken mensen er überhaupt over na. Het wordt ja. te veel allemaal voor granted genomen... wat je inderdaad over je heen gestort krijgt. Dat dat is wat, hoe je je leven zou moeten inrichten. Ja. En het, mensen zouden veel kritischer mogen kijken naar dingen. En Zijn dat... muzikanten ook filosofisch? Um, ik denk... Lekker ook dat effect eronder. Uh... Mooi is dat, hè? Dat je dan ook meteen. Ja, het, is, het is net de instelling heb die, uh, ja. met muziek. En dat was wel misschien dat ik daarom in die dat ook erg punk was, maar dat ik juist heel kritisch naar dingen wou kijken. En, en dat heb ik nog steeds. En ik denk alleen dat soms hè, heb ik het idee als juist bands die wat groter opereren, hm. dat daar een beetje de ziel eruit gaat. En dat uh, daar lijkt het soms op. Daar lijkt het soms op. Ik uh, ga weer even wat, uh, wat draaien en uh, daarna dan ga ik even kort afsluiten te insturen en dan nog even oh, wat, ja. uh, wat draaien, want ja we zitten op uh, tien, tien voor negen bijna. Uh, dit is een band, dus wel heel erg leuk, uh, Out to the Quiet. Uh, Marianne Oldenburg uh, is daar een van de mensen die deel uitmaakt. Ze heeft ook uh, Mary Had a Little Band, dat had ze vroeger. En er is deze band uiteindelijk uit voortgekomen. Maar dit uh, was een van de eerste singles die ze hadden gemaakt. We have a map, Reverie. kunnen nog uh, heel even kort nog uh, praten hoor Frank, want we hebben nog, uh, uh, want uh, het, het plaatje van Tim duurt uh, 3,21 en dan uh, moet ik, uh, dus we hebben nog twee minuten. Uh, maar goed, uh, we hadden het over de filosofische kant ook, uh, ook tijdens het nummer van, uh, van, dit, uh, van dit nummer van Out to the Quiet, uh, het maatschappijbeeld, uh, neem, je, dat neem, je, neem je dat ook mee, dus uh, in de ja. tijd waar we, waarin we leven nu? Ja, sorry. Ja, dat, dat, ik, nou ja, vooral de individualistische maatschappij. Daar ben ik dat, nou ja, ontzettend. Nou, nee, we hadden dat er net over. Ik kan er helemaal niks bij. Nee. Dat, nee nou, ik denk dat je samen veel sterker staat en tot dingen komt. En, uh... Heb jij wel eens van de organisatie eigenwijs gehoord? De organisatie eigenwijs. Ja, met een I, hè Dus niet met, uh, met EI, maar met de, de Y. En daar, uh, nee, dat uh, denk, nee, denk ik niet. Moet je het maar eens gaan kijken. Dat ja? Is, uh, ja, is wel een ei openen voor jou, denk ik. Mooi, dan uh, ga ik naar de een... <laughs> Dan heb ik hem weer een A aangebracht. Dus, uh... Ik ben benieuwd wat ik, uh, nee, ik nee, aan nee, heb. Uh, dat is wel iets uh, wel wat, okay. uh, voor, waar, waar jij wel, uh, wel thuis in zou kunnen voelen. Maar uh, ja, de deeleconomie, dat soort uh, teksten, dat, uh, dat zegt jou wat meer. Dat, uh, dat is een betere... Uh... Ja. Economie is het enige stuk waar ik wat minder onderlegd ben. Ik heb ja. daar ook wel de mening die jij net verkondigde Inderdaad ben ik het wel mee eens. Dat, dat zou een basisplafond. En, een basisinkomen. Een basisinkomen. Daar ja. Het, ja. ja, daar ben ik het wel daar mee eens. Daar hebben wij het over. Ik vind het ook mooi. Bijvoorbeeld als je in uh, dat is wel een extreem verhaal. Als je een Zweden kunstenaar bent. Uh -huh. En je verkoopt één schilderij per jaar. krijg je subsidie. Nou, dat uh, <laughs> dat zou, zou hier ondenkbaar zijn, want dan krijgen we uh, zo'n geblondeerde uh, politicus die zegt dat zijn linkse hobby's. Dus ja, uh, ja dat krijg je dan. Weet je, misschien is dat ook iets te, maar ik ben er wel voor <laughs> dat er iets. Ja. <laughs> ja. Goed, uh, dit was even de afsluiting van het uh, eerste uur. De beetje filosofische verhandelingen van Frank Doesburg en van mij persoon in dit geval. Maar we hebben er nog eentje klaarstaan. En uh, dat is uh, natuurlijk van de, de man die het uh, werk van Frank Doesburg heeft. Geproduceerd, dames en heren thuis. En dat is uh, deze man, Tim van Doornen. En Easy tot aan uh, 9 uur. I'm still